Volgens plaatselijke media probeerde zijn broer hem nog tegen te houden. Ook die kwam om. De beachvolleyballsters Sanne Keizer en Marleen van Iersel... zijn Europees kampioen geworden. Op het strand van Scheveningen waren ze in de finale in twee sets te sterk... voor een team uit Griekenland. Keizer en van Iersel hadden zich al verzekerd van deelname... aan de Olympische Spelen in Londen. Het weer bewolkt en regenachtig bij 12 tot 16 graden. In de loop van de middag wat minder regen, maar helemaal droog wordt het niet... Ook morgen regenachtig, maar later op de dag in het westen misschien wat zon. Dit was het NOS Journaal. AMWB Verkeersinformatie heerst een drukte op de weg door werkzaamheden... en rond Rotterdam extra files door een ongeluk. Maar ik begin op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Er staat 5 kilometer tussen Nijkerk en Kloopend Hoeverlake. Komt er de afsluiting van de A28 dit weekend tussen Soesterberg en Utrecht. Daardoor loopt het ook vast op de A1 Amersfoort-Amsterdam... tussen Hoeverlake en Alfred 5 5 kilometer. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij tussen knooppunt en knooppunt de Hoogt. De file is 6 kilometer. Ook door een eerder ongeluk op de A2 Eindhoven-Maastricht... tussen Gratem en Wessem nog 3 kilometer. Daar is de rechterrijstrook nog dicht. Dan was er een ongeluk op de A20-hoek van Holland richting Gouda. De A20 is op dit moment richting Gouda afgesloten. Verkeer richting Den Haag of Utrecht kan beter Zierikzee volgen... via de A4, A5, 10 en de A16... En daardoor staat ook een file op de A4, Hoogvliet richting Vladingen... twee kilometer voor Knopend Ketelplein. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam... vier kilometer file tussen Delft-Zuid en de afrit Berkel en Roderijs. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat vier kilometer voor Driebergen... Op de A16 Breda richting Rotterdam wordt aan de Van Brindenoordbrug gewerkt. En daardoor staat er 4 kilometer bij Knoopert-Ridderkerk... 2 kilometer bij Rotterdam-Feyenoord. Als laatste nog de melding dat de A2 Amsterdam richting Utrecht... de verbindingsweg bij Knoopert-Amstel dicht is door een ongeluk. De wet van Liebig. Groei is optimaal als minimaal aan alle groeifactoren voldaan wordt. De wet van Lexens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 Vier minuten over drie. U bent weer terug bij Langste Lijn. En dit uur begint bij het tennissen in Parijs. Ik zei het u al vlak voor het nieuws. De nummers 1 van de wereldranglijst. Zowel bij de mannen als de vrouwen waren in kleine. En steeds grotere problemen legde hij ons uit, Mark Brassen. Inderdaad. En het doek is gevallen voor Victoria Azarenka. De nummer 1 van de wereld in het vrouwentoernooi Floor. Van Dominica Tsibulkova 6-2. In de eerste set Het werd een tiebreak. Spannende tiebreak in de tweede. Maar Tsibulkova speelde heel goed graveltennis in die tiebreak. En dus ligt de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen Eruit. En ook de nummer 1 van de wereld bij de mannen in grote problemen. Novak Djokovic. Zojuist de tiebreak afgelopen in de tweede set. En die tweede set, die tiebreak, is gewonnen door Andrea Seppi. Hij won de eerste set al met 6-4. De tweede pakt hij dus met 7-6. Een 2-0 achterstand voor Novak Djokovic. Het lijkt wel bijltjesdag te gaan worden hier in Parijs. Gaan we naar het beach voor die bal. Bij de vrouwen is de Europese titel binnen. Maar gaat het bij de mannen ook lukken, Lars Keers. Het zal in ieder geval een stuk moeilijker worden dan net bij Keizer en Van Iersel. Want de tegenstanders van Emiel Boersma en Daan Spijkers zijn Brink en rekkerman uit Duitsland. En dat is al jaren het beste Europese beach duo dat er te vinden is. Zij staan nu ook op voorsprong in de eerste set 7-4. En dan gaan we handballen. Volendam-Limburg. Spannend, spannend, spannend, zegt Van Vieluit. Ja, dat uh, heb ik gezegd. Maar eventjes dacht ik, ah, daar gaat Volendam. Want Joey Tuin ging ineens scoren. Twee treffers op rij. En bij Volendam dachten ze al, nu gaan ze knakken bij Limburg. Maar mooi niet hoor, want zij hebben Martijn Meijer. Trof ook twee keer achter elkaar doel. Daardoor kwam Lions weer Zij op 11-11. Maar inmiddels is het 14-11. Voor Volendam en staan we klaar voor een strafworp voor Lions. Die kunnen weer terugkomen tot twee treffers. Maar Lions is te afhankelijk van Martijn Meijer. Er moeten meer scorende spelers bij komen. Anders gaat Volendam deze wedstrijd toch nog winnen. Want nu is de flow, zo lijkt het, gevonden. Het is natuurlijk. Cindy incidentally de faces met Rod Stewart natuurlijk kon u wel herkennen. We gaan weer naar het beachvolleybal. Uh, bij de vrouwen speelden we tegen de Grieken, die kennen het Nederlands strand niet zo goed, maar die Duitsers kennen het misschien wel beter dan wij, uh, Lars Geerts. Ja, en ze zijn al behoorlijk aan het graven, kan ik je vertellen. Ze hebben in ieder geval hun plek veroverd op dit strand. Want het is 13-7 in het voor, uh, voordeel van de Duitsers. Dat kun je ook merken aan het stadion, want het wordt wat stiller. Uh, Boersma en Spijkers zitten er niet zo goed in. Vooral hun servers laten het afweten. Dat kun je niet maken tegen dit koppel. Regerend Europees kampioen. Die uh, weten ontzettend goed uh, hun posities op het veld te kiezen. En dan kun je beter met slimme ballen en iets minder harde services ze proberen te bestrijden. Dat is wat Daan Spijkers op dit moment doet. En hij brengt de achterstand weer een puntje terug tot 13-8. Voor Boersma en Spijkers is dit eigenlijk nog niet eens uh, belangrijk voor de Europese titel deze finale. Maar vooral voor de hoeveelheid punten die er zijn te verdienen voor de Olympische ranking. Want in tegenstelling tot Keizer en Van Diersel zijn Spijkers en Boersma nog niet geplaatst voor de Olympische spelen. Ze hebben nog drie koppels boven zich. Daar moeten ze nog overheen. En degene die hier het Europees kampioenschap wint, die krijgt maar liefst 800 punten. En dan kom je ineens bij die begeerde Olympische plekken. De eerste 16 op de geschone winst. De wereldranglijst, pardon, de Olympische ranglijst. Daar moet je komen te staan. En winst is dus ontzettend belangrijk om in augustus in Londen te kunnen gaan spelen. Maar dan moet je winnen van een Duits koppel. Ik zei het al, regerend Europees kampioen. De plaaggeesten ook van Nummerdoor en Schuil. Zij vechten al jaren duels uit. Soms in het voordeel van Nummerdoor en Schuil. Maar vaker in het voordeel van Brink en Rekkerman. Het wordt lastig voor Boersma en Spijkers in deze finale. Want ze staan achter met vijf punten in de eerste set. 13,8. We gaan weer naar de MX2-motoren. Sebastian Timmerman, tweede mars begonnen met Jeffrey Herlings. Maar hij was niet zo goed weg als in de eerste mars. Hij kreeg een beetje een koekje van eigen deeg. Ik zei het al eerder, direct na de start is het vaak meteen... een robertje twister tussen Herlings en zijn grote concurrent Tommy Searle. De ene keer gooit de ene de deur dicht voor de andere. Nou, Herlings deed dat in de eerste mars bij Searle. En nu stuurde Tommy Searle gelijk een beetje naar binnen toe... waardoor Herlings wat in de verdrukking kwam en pas als achtste een beetje door de eerste bocht heen ging... waar Sul een betere positie had. Tommy Sul ligt ook inmiddels aan de leiding... nadat de Zwitser Arnaud Tonus de eerste 4-5 ronden aan de leiding heeft geleden... is Tommy Sul, de Brit van 22 jaar op de Kawasaki... inmiddels de nieuwe leider in deze tweede match. Tonus dus tweede, Van Horenbeek de Belg op de derde plaats... en daarachter zien we dan Jeffrey Herlings... met dat startnummer 84, de rode plaats, zoals dat dan heet in het jargon. Het rode startnummer met witte cijfers daarop. Ten teken dat, dat, dat, uh, dat hij de leider is in de stand om de wereldtitel. Erlings dus op de vierde plaats. En hij komt nog niet echt voorbij zijn Belgische teamgenoot Jeremy van Horenbeek. En dat betekent dat Tommy Seul op dit moment natuurlijk de beste papier heeft. Die heeft uh, vrijwel een uh, lege baan voor hem op dat circuit van Saint-Jean d'Angely in het westen van Frankrijk. Een keihard circuit waar sommige stukken dan de aarde weer iets is losgekomen. En daar vliegen de stenen. De rijden is werkelijk waar ze nu en dan om de oor. Het verschil tussen Tommy. Seul en Jeffrey Herlings na bijna acht minuten crossen is zo'n... even kijken, vijf, zes seconden in het totaal. Herlings zit van Horenbeek behoorlijke op te jagen op dit moment zitten. Vlak achter zijn Belgische teamgenoot, maar kan er nog niet echt voorbij. Tommy Zul, de Britten is aan de leiding. Tonus de Zwitser, tweede dan van Horenbeek. En Jeffrey Herlings op de vierde plaats. En hoe groot is het verschil tussen Volendam en de Lions uit Limburg van Wieland Te groot, te groot voor Lions Limburg... Want Volendam heeft het ritme gevonden. Het vertrouwen gekregen van Martijn Vlijm. De basis 6. En die betalen dat in de tweede helft nu terug. Daar waar voorrust ze massaal faalde. Scoren ze nu achter elkaar. Nu een treffer van Jasper Adams. En dat is alweer zijn vierde sinds de rust. Voor De hoekspeler totaal niet gezien. 19-13 is het inmiddels in het voordeel van Volendam. Dat deze wedstrijd met nog een klein kwartier te spelen. Gewoon lijkt te gaan winnen. Het publiek is ook bij gaan staan. Om het feestje alvast te beginnen vieren. En Joey Duin. Ook hij is naar rust. Begonnen met scoren. De cirkelspeler Tom Schilder begon ineens te scoren. Drie keer op rij. En bij uh, Lions Limburg zie je ook nu weer een bal. Als Kappel uh, er niet meer bij kan gaat hij op de paal. En anders houdt Kappel hem gewoon tegen. En aan de andere kant. De doelman van Lions, Thijs van Leeuwen, de ballen, de onmogelijke ballen die die voorrust allemaal uit zijn doel hield. Dat lukt hem nu allemaal niet meer. En bij Volendam zie je de rust weer helemaal terug in het spel. Daar waar voorrust, iedereen onrustig was, twijfelde, de coach mee twijfelde. Ze ongetwijfeld in de rust hebben gezegd, jongens, die zes die begonnen, die gaan het nog een keer doen. En nu gaan jullie echt beginnen. Nu wil ik het echt zien. Joey Duin, schitterende bal. Uit de aanval gevist van Lions. En dan het afronden. Nee, dat wordt niet afgerond door Jasper Adams. En dan uiteindelijk toch de afronding. via Schilder 20 tegen 13. Het verschil is wel gemaakt. Volendam gaat vandaag feesten. Gaat weer een landstitel vieren. En het slachtoffer is opnieuw. Lions-Limburg de tussenstand 20-13. Wij gaan naar het tennis. Djokovic twee sets achter tegen Seppi. Maar om dit soort mensen te verslaan moet je drie sets winnen Mark Brassen. Uh, daar heb je helemaal gelijk een Tom. En het is, ja, ik zit een beetje te wachten eigenlijk op het moment dat Seppi ja, wat minder gaat spelen. Maar, maar ja, dat gebeurt eigenlijk niet. Uh, Djokovic heeft nog altijd heel veel moeite met de Italiaan. Kwam wel in de derde set meteen een break voor. Nou, Dan denk je, God, misschien is dan dit dan het moment waar Djokovic even uh, er doorheen oh, moet. Yes. Lekker een break voor het begin van de set. Maar ja, dan verliest de Servier vervolgens weer zijn service. Seppi speelt er nog steeds ontzettend goed. Is zeker niet uh, de mindere van Djokovic in de rallies. Sterker nog, hij is beter dan Djokovic in de rallies. Maar minder fouten. Dus ze spelen eigenlijk een beetje, kun je zeggen, hetzelfde spelletje. En, en de Italiaan die staat er voorlopig nog en die blijft gewoon staan. En die verkrimpt niet en die verslapt niet. En ja, als hij zo blijft spelen, dan zou het zomaar eens kunnen gaan gebeuren... ...dat Novak Djokovic er hier in, in drie sets afgaat. Zeker als de Servier ja, zo'n voorsprong niet weet vast te houden... ...dan wordt het toch wel ontzettend moeilijk voor, uh, voor de Servier. Ondertussen ook op de baan verscheen Roger Federer. Mooi was dat om even te zien. Hij staat op uh, Lenglen. Nou ja, niet zo mooi natuurlijk dat Federer. Ja, dat is ook mooi, maar daar ging het eigenlijk niet. Om. Nee, voor Federer de baan op kwam die jonge Belg. Ik heb het net al even verteld: David Gauvin. 21 jaar is hij. Hij, komt uit, of hij was geboren in een in België. Hij woont nu in Luik. En hij had een paar jaar geleden op zijn jongenskamer. Daar hingen posters van Roger Federer. Wat een moment moet het voor hem zijn om ja, voor zijn grote held het, het, het tweede stadion, het, het Lenglen, de Koers Suzanne Lenglen, te mogen betreden. Hij gaat zometeen spelen in de vierde ronde tegen Roger Federer. Als lucky loser in het hoofdtoernooi gekomen. Hij verloor de laatste kwalificatieronde. Maar omdat er iemand afzegde, mocht hij toch uh, meedoen. En nu staat hij er dus zomaar in de, in de vierde ronde. Mooi, goed voor het Belgische mannentennis ook. Maar wij concentreren ons uh, natuurlijk vooral op het center court Omdat ik denk dat die partij van Roger Federer... Ja, ik denk dat hij die, die toch wel heel erg makkelijk gaat winnen. Natuurlijk, Gauvin kan frank en vrij spelen. Kan vrij uitspelen. Maar doe, doe dat maar eens tegen Roger Federer. Ook nog eens in zo'n groot stadion. Dat is allemaal uh, wennen voor, uh, voor, die jonge, voor die jonge Belg. Het is natuurlijk te hopen, te hopen dat, hij het, dat hij het goed doet. Goed, uh, op het center court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 Ja, houdt hem op, drive-by van de train. We gaan uh, snel naar het uh, beach voor die bal. Nederland tegen Duitsland noemen we het maar even Lars Geert. Eerste set afgelopen. Ja, de eerste set is afgelopen. En in het voordeel dan maar van Duitsland. 21-17 onder Brink en Rekkerman. Die namen aan het begin van de set het initiatief en gaven dat niet meer uit handen. Het publiek had nog even hoop op een kentering. Toen Daan Spijkers wat beter begon te serveren. de Duitsers daar zeker moeite mee hadden. En toen Emiel Boersma doorkreeg dat al zijn harde klappen nergens toe leidden. Want Constant stuiten op het blok van Rekkerman. Maar nee, de Duitsers pasten ook hun tactiek aan. Veranderden van service. En namen zo de leiding weer uh, in, ferm in handen en wonnen de eerste set met 21-17. We gaan ons opmaken voor de tweede set, maar het ziet er donker, donker uit voor Boersma en Spijkers. Herlings lag in vierde positie, Sebastian Timmerman, en hij wilde naar voren. Hij is ook naar voren gekomen, ligt inmiddels tweede, maar hij heeft geen vrienden gemaakt. Vooral niet met de Zwitser Arnaud Tonus. Want uh, waar Herlings mee uh, in het duel was op dat circuit in Frankrijk... ...Saint-Jean d'Angely, daar vindt het allemaal plaats. Herlings sprong aan de binnenzijde, Tonius voorbij. De volgende bocht was een bocht naar rechts, dus Herlings had zeg maar, de beste lijn. Maar stuurde een beetje naar buiten toe. Leek Tonius een beetje klem te willen zetten aan de buitenkant van die bocht. Was er al wel langs. En Tonius stuurde toch op een gegeven moment gewoon naar binnen toe. Ze kwamen met elkaar in aanraking. En de Zwitser ging daarbij onderuit. Herlings bleef overeind. Maar daarmee maakt Herlings zich niet zo erg populair bij zijn concurrenten met uh, dit soort acties. Hij had toch wel wat eerder naar binnen kunnen sturen als ik het zo allemaal bekeken heeft. Ligt dus wel inmiddels op de tweede plaats. Maar uh, wel een seconde of 8-9 acht, achter Tommy Sul. En op het moment dat ik dat zeg zie ik zelfs dat het verschil groter is geworden. En na 11 seconden in het voordeel van de Brit de nummer 2 uit de stand om de wereldtitel. 25 punten achter Jeffrey Hellings. Herlings op zijn beurt. Een dikke seconde voorsprong op Jeremy van Horenbeek de Belg. En zowel Roelands zit daar weer een seconde achter. Dus Herlings Helings heeft wel wat rijders achter zich aan die de druk aan het opvoeren zijn op dat keiharde circuit. Circuit waarvan we eigenlijk altijd zeiden in het verleden dat Helings daar moeite mee had. Want Helings is toch dé zandspecialist in die MX2-klasse. Maar zodra de, de Grand Prix dan naar de hardere banen gingen zag je dat Helings het wat moeilijker had. Maar daarin is hij wel beter geworden in de afgelopen jaren. Won de eerste manche met overtuiging, met veel overmacht. Maar in de tweede manche is hij toch vooral wat meer aan het knokken na die moeilijke start. Sul die lijkt vooral... Uh, 11 seconden nog altijd de voorsprong op Jeffrey Herlings. Die loopt een beetje uit op Van Horenbeek en Roelands. De nummers 3 en 4. En Volendam liep ook een beetje uit. Maar ruim voldoende. Die gaan de titel halen, van Frank Wielaert? Ja, die gaan de titel halen. En dan lopen er nog meer Volendammers uit voor het feestje vanavond. Dat er achteraan komt. 24 tegen 18. En uh, Lions doet wat het kan. En uh, probeert het uit alle macht opnieuw. Een treffer van Martijn Meijer nu. Om het verschil weer terug te brengen naar vijf. En het voordeel van Volendam. Maar of het allemaal gaat helpen, Lions Limburg moet echt alle risico's nemen. Ruimte weggeven. In de verdediging om die bal tussen. Om die bal uit de aanval van Volendam te plukken. En zo de breakout te creëren. En af en toe is een doelpuntje te pikken. En zo in de buurt te komen. Maar dat lukt ze te weinig. Volendam is daar eigenlijk te goed voor. Zeker nu alles weer gewoon lukt. Zoals je van ze verwacht, dat het normaal gesproken ook. Na die hele moeizame eerste helft en die eerste vijf minuten na de rust die daarop volgde, is Volendam toch uiteindelijk losgekomen. Ligt nu Joey Duin geblesseerd op de rand van zijn eigen cirkel. En dan wordt hij behandeld. Het is tijd voor Volendam. Ze maken zich niet eens meer echt zorgen. Ja, hooguit nog over de gezondheid van Duin. Of hij nog wel door kan spelen. Maar hij heeft in de eerste helft ook een groot gedeelte van de wedstrijd langs de kant gezeten. Toen omdat het allemaal niet lukte. Nu staat hij erin en mag hij erin blijven staan omdat het allemaal wel lukt voor Volendam. Ze gaan weer landskampioen worden. Net als afgelopen jaar. En dat zou de zesde landstitel betekenen in hele korte tijd alweer voor Volendam. 24 tegen 19 is het voor Volendam. Tegen Lions uit Limburg. Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless, dismissing all the distant rumblings? Take me where I am supposed to be, to comprehend the That I can't see Cause I need to move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 Being young too de documentaire van El Gore natuurlijk, hè, dit nummer. Melissa Etheridge met I Need to Wake Up. Voetbalberichtje. De kans lijkt groot dat Dirk Kuyt volgend seizoen bij Vener Badje speelt. Kuyt en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen praten sinds vanochtend... met een delegatie van de Turkse club. En ze hopen er vandaag nog uit te komen. Op de website van zijn management zegt Kuyt... dat hij na zes jaar Liverpool toe is aan een nieuwe uitdaging... Uitdaging, zoals het zo mooi heet. En dat hij erg gecharmeerd is van Venerbadje. We gaan naar Volendam. Niet voor het voetbal, maar voor het kampioenschap. Bij het handbal, Frank Wielard. Handjes gaan de lucht in. Het is nog geen tijd hoor. Het is nog een minuut. Maar bij Volendam spelen ze die tijd rustig uit. Want het is 25-21 in het voordeel van Volendam tegen Limburg Lions. En dat betekent dat Volendam landskampioen gaat worden. Wat waren ze nerveus in de eerste helft. Zeg maar in de eerste 35 minuten van dit duel. Of het allemaal wel ging lukken. Het was de wedstrijd van Lions. Maar toen ineens kwam Volendam toch los. Scoorden ze een paar keer op rij. Het publiek ging erachter staan. En toen was het allemaal gebeurd. Kon Lions het niet meer bijbenen. En werd het de wedstrijd. ...van Joey Duin, Tom Schilder en consorten. Het feest is al gebeurd op de tribunes, ook op de bank zijn ze gaan staan. Vliegen ze elkaar om de hals. Het is niet onterecht, zeg ik dan maar heel eufemistisch... ...dat Martijn Kappel hier de man of the match is. De doelman van Volendam, die heeft zijn ploeg weer terug in de wedstrijd gered. Letterlijk en figuurlijk, terwijl er nu nog een keer gescoord wordt... ...via Deuren Kemper, de hoekspeler... Die de laatste treffer van de wedstrijd mag maken. De laatste treffer van het seizoen ook. Want het is afgelopen. 26-21 is de eindstand in het voordeel van Volendam. Dat in de eigen cirkel het feestje is begonnen. Lions heeft het geprobeerd. Maar het is er opnieuw niet ingeslagen om Volendam in de finale om de landstitel te verslaan. Volendam is kampioen van Nederland. Bastiaan Timmerman, MX2 en Herlings. 10 seconden, 11 seconden achter Tommy Seul, de Brit... die aan de leiding gaat van deze tweede match... met nog zo'n 8 minuten op de klok en daarna nog twee ronden te rijden. En als Herlings op dat circuit van Saint-Jean d'Angely in het westen van Frankrijk naar achter kijkt... dan ziet hij daar toch weer de oranje motor van zijn teamgenoot... Jeremy van Horenbeek, de Belg... die het gaatje met Jeffrey Herlings een beetje aan het dicht is. Herlings lag op een gegeven moment 2,5 seconden voor. Op Van Horenbeek het verschil is nogmaals. Zo'n anderhalve seconde nog wel in het voordeel van de Nederlander op de tweede plaats in deze tweede mars, Maar hij ziet dus Van Horenbeek de druk wel weer opvoeren. En normaal gesproken zijn er in zo'n team eh, eigenlijk op papier het beste team ter wereld in de motocross van het beroemde eh, merk KTM. Zijn er geen echte stalorders en mag Van Horenbeek als hij wil en als hij kan zijn teamgenoot Jeffrey Herlings dus gewoon aanvallen. Zoals er vorig jaar eh, in het seizoen ook geen echte stalorders waren tussen Ken Roxen, de Duitser, en eh, Jeffrey Herlings. die toen teamgenoten waren. Roxen ging er uiteindelijk met de wereldtitel vandoor en vertrok naar de Verenigde Staten waar die nu aan het rijden is. En eigenlijk de Amerikaanse tegenhanger van de Grand Prix. Herlings wil dat in de toekomst ook, maar eerst wil die wereldkampioen worden. Staat aan de leiding in de stand om de wereldtitel, maar ligt dus tweede met nog een zevental minuten en twee ronden op de klok in deze tweede mars. Verschil met Searle wordt wel iets minder, is binnen de tien seconden gekomen inmiddels. Negen halve seconden in het voordeel van de Brit. En Herlings die moet wel proberen om van horen van achter zich te houden. Want de Belg zit inmiddels binnen de seconde van Jeffrey Herlings. Dus uh, Jeremy van Orenbeek klopt spreekwoordelijk steeds meer op de deur bij Jeffrey Herlings. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is één minuut over half vier. Hier is Martijn van Beek met de hoofdpunten. De marechaussee heeft op Schiphol een man opgepakt... die een ongeladen vuurwapen bij zich had. De Nederlander wilde naar Kenia vliegen. Hij zegt dat hij was vergeten dat het wapen in zijn tas zat. Hij had geen munitie bij zich. In een nachtclub in Servië zijn drie mensen omgekomen door een handgranaat. Die werd tot ontploffing gebracht door een man die was geweigerd bij de ingang. Hij kwam zelf ook om. En bij een bomaanslag in Nigeria zijn volgens het persbureau Reuters... zeker twaalf mensen omgekomen. De bom ontplofte bij een kerk in het noorden van Nigeria... Volgens het persbureau lukte het een zelfmoordterrorist... om met een auto een controlepost te passeren. En daarna reed hij de kerk in en ontplofte de bom. En dat waren de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. De A20-groep van Holland richting Gouda is dicht na een ernstig ongeluk. Er is technisch onderzoek aan de gang. Verkeer richting Utrecht, Amsterdam en Arnhem... kan het beste omrijden via Dordrecht en Nijmegen... via de A4, de A15 en de A27. Op de A4 hoogvliet richting Vlaardingen staat daarom tussen het Benelux en het Ketelplein 5 kilometer file. Omrijden via de A16 is uh, geen goed idee, want de A16 richting Rotterdam, is, uh, daar wordt op de Van Brienenoordbrug uh, gewerkt, er staat 4 kilometer file. Ook een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, 5 kilometer tussen Hoevelaken en Afrit Bunschoten... Het komt door de afsluiting van de A28 tussen Soesterberg en Utrecht vanwege werkzaamheden. Daarom ook een file op de A28 Zwolle richting Amersfoort van 5 kilometer tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een eerder ongeluk tussen Gratum en Wessem, 2 kilometer file en de rechterrijstrook dicht. A13 Den Haag richting Rotterdam door een ander ongeluk, 2 kilometer tussen Knoopend Ippenburg en Delft. En, tussen, uh, en bij Berkel en Roodrijs staat nog eens 2 kilometer. Dan een treinmelding, want door een aanrijding hebben treinreizigers tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal meer dan een uur extra reistijd. Sportradio NOS. Oké! Radio de Drie over half vier, bent weer terug bij Langs de Lijn. We gaan naar het beachvolleybal in Scheveningen. Woersma en Spijkers tegen onze Duitse vrienden Lars Geert. Brink en rekkerman heten die Duitse vrienden. Er gloort hoop in het Beatstadion in Scheveningen. Want er is een minime voorsprong voor Boersma en Spijkers van één punt. En die houden ze nu al een hele tijd vast. Het is 13-12 in de tweede set. Er wordt beter gespeeld door Boersma en Spijkers. Ze kijken beter naar de overkant. Weten dus ook beter waar de tegenstanders staan. Maar heel af en toe worden ze nog verrast. En dan vooral door de ervaring van Brink. Die uh, ontzettend goed zijn momenten weet. Te kiezen. Nu ook krijgt Emiel Boersma tegenover zich 2,5 meter 5. Brink is toch echt een stukje kleiner, maar weet die bal makkelijk over Boersma heen te wippen. En zo de stand weer gelijk te trekken, 13-13. Het is een lastig duel voor Boersma en Spijkers, maar het gaat in ieder geval in de tweede set een stuk beter dan in de eerste. Maar De Wasser gaat het met Djokovic in de derde set ook beter dan in de eerste twee. Nou, nog niet uh, heel veel, Tom. Alwel uh, Djokovic nu voor de derde keer in, uh, in deze set een break uh, voorstaat. Hij uh, brak uh, Seppi in de openingsgame, kwam 1-0 voor. Werd even later uh, teruggebroken. En toen kwam hij weer bij 2-2, brak hij weer. Het werd 3-2 in het voordeel van Djokovic. Maar die werd toen weer meteen teruggebroken. Het werd 3-3. Maar ja, vervolgens verloor Seppi weer zijn service. En dus is het nu een 4-3 voorsprong voor Novak Djokovic. Ja, en elke keer als de Servier zo'n break voorsprong heeft... Ja, dan zit je te wachten op het moment... is dit dan het moment dat Seppi capituleert? Of in ieder geval dat Seppi wat minder gaat tennissen. Maar zoals we bij die voorgaande break zagen... nee hoor, de Italiaan repareert die break in de daaropvolgende game. Net deed hij dat zelfs op love. Verloor over Djokovic bij een stand van 3-2. Verloor hij zijn service op love. Het is niet de eerste love game op zijn service in deze partij. Dus hij blijft nog altijd staan. Blijft nog altijd goed in de wedstrijd zitten. En dat is mooi om te zien. Djokovic wel in zijn eigen service game nu op een 30-15 voorsprong. Het is een, het is een mooi gevecht. Het is een boeiend gevecht. Het is niet altijd even goed. Maar de spanning vergoed, vergoed heel erg. Veel. Ondertussen op de andere baan is de partij tussen Roger Federer en David Gauvin begonnen. Vijf games gespeeld, 3-2 in het voordeel van Gauvin, de jonge Belg, is ondanks ja, misschien toch wel een heleboel zenuwen goed uit de startblokken gekomen. Djokovic op 40-15 inmiddels, het ziet er dus naar uit dat hij eindelijk weer eens zijn service game gaat houden, dan op een 5-3 voorsprong komt. Ja, en hij, moet er natuurlijk, ja, hij moet sowieso deze set winnen, want anders is het gebeurd, maar het, het, ja, het, is, het is wankel, het is, het is zenuwachtig af en toe, het is niet goed. Hij is af en toe te laat. Het is, het is nog niet het spel wat we kennen van Novak Djokovic, maar misschien dat als hij hier doorheen komt, als hij deze service game wint, als hij op een 5-3 voorsprong komt, ja, dat het dan wat beter gaat met de serveer, met die marge van 2. Seppi mist nu een makkelijke voorrend, ver buiten de lijnen, terwijl hij inkwam. En dat betekent dat Novak Djokovic zijn game binnen heeft op een 5-3 voorsprong komt. Ja, hij mag deze set gewoon niet verliezen. Hij mag dit niet meer laten lopen. Goed. Um, dat was het voor nu. Djokovic dus een beetje terug in de wedstrijd, Tom, om jouw vraag te beantwoorden. Maar hij is er nog lang niet. Gaan we gaan het hebben over het golftoernooi in Vlaardingen. De Dutch Ladies Open Golf. Laatste ronde vandaag. U hoorde dus niet Niemeyer al eerder. En achter de grote vraag is natuurlijk nu... hoe gaat het met die zo goed spelende Nederlandse Davy Claire Schrevel? Het gaat uh, zeker niet verkeerd met Davy Claire Schrevel... maar ze heeft wel een slag ingeleverd. staat vier slagen onder par. En dat betekent vier slagen achter. Carlotta Siganda, de Spaanse en Ursula Wichtsteum... De dame van 31 jaar uit Finland. Alle twee speelsters die nog nooit een toernooi wisten te winnen... op de Ladies European Tour. Siganda, ik zei het al eerder, is een debutante van net 22. Vierde hier op de eerste toernooidag haar verjaardag. En zou dit toernooi dus wel eens een keer met die cheque... van 37.500 euro kunnen gaan bekronen. Hoe gaat het dan met de andere Nederlanders? Ja, niet zo geweldig. Christel Bouillon was een titelfavoriete, de nummer 1 van Europa. Maar zij is weggezakt, maakt te veel bogies, te veel slagen... boven het baangemiddelde en is niet meer in de top 20 te vinden. Geldt ook voor Mariette van der Graaf, geldt ook voor Carlijn Zane. Vier Nederlanders van de negen gestart aan het begin van het toernooi... zijn nog in de race. Zane is daarvan de enige amateur die nog meedoet. David Klaas Schrevel dus, de Nederlandse hoop. Het zou allemaal nog kunnen, want ze zit halverwege de ronde. Hij heeft nog een negenhols voor de boeg. En misschien dat de zenuwen bij die Spaanse, bij Siganda met name... dat meisje van 22 uit Pamplona, dat de zenuwen nog wel een rol gaan spelen. En dan zou dat gat tot Clevi, David Klaas Schrevel dus misschien wel wat kleiner kunnen gaan worden. Overigens bijzonder, er wordt veel bijgestaan, Siganda, door haar oom... Voormalig voetbaltrainer van Osasuna in de Primera Division. En hij is ook eenmalig Spaans International. Een sportieve familie dus waar zij vandaan komt. Jammer dat Bouillon het niet heeft kunnen doortrekken van de graaf die zit er ook niet meer bij samen, ook niet. En David Jens Schrevel begon op de eerste vier holes meteen met twee birdies. Dat betekent dat ze meteen laag kon gaan, maar ze heeft dat niet kunnen doortrekken... en dus ook nog een slag moeten inleveren. Op een baan hier in Vlaardingen die wat minder druk bezocht is... dan de afgelopen dagen, denk ik zelf, zeker gisteren was het druk... Het misschien het zonnetje, maar inmiddels is het wat koud. Het is wat regenachtig, hoewel het momenteel wel droog is. Maar ja, de organisatie had graag gezien dat er wat meer mensen zouden zijn... om bijvoorbeeld Davy Claire Schrevel te steunen op haar 18-hals, haar laatste 18-hals. gaan we weer naar het beachvolleybal. Lars Keers, in die spannende, spannende tweede set. Ja, zeer spannende tweede set. 17-17. En Boersma en Spijkers hebben dit initiatief enigszins uit handen gegeven. Dan ook wel ons koppel en met ...vooroveren Boersma en voorover Spijkers opnieuw de voorsprong 18-17. Is het maar één puntje verschil, maar oh zo belangrijk. Want we zitten bijna aan het eind van deze tweede set. Het publiek heeft het ook door begint te klappen. Het is koud hier in Scheveningen, maar ze houden elkaar warm. 18-17 dus de voorsprong in set 2 voor Boersma en Spijkers. En wellicht kunnen ze deze wedstrijd nog rekken tot een derde set. Sebastian Timmerman met Israël springende motoren in dat andere zand. Jeffrey Erlings, hoe gaat het niet? Ja, hij gaat goed, ligt nog steeds tweede. Dus niet goed genoeg om in ieder geval de tweede mars ook te winnen. Want als Tommy Searle... ...op de motor blijft zitten in de laatste ronde. De laatste ronde die, die bijna ingaat, de Brit. Dan gaat Sul de tweede mars winnen. Want het verschil met Jeffrey Herlings is nog altijd behoorlijk groot. Bijna 9 seconden. Het liep op een gegeven moment weer behoorlijk op tot boven de 10. Herlings heeft weer wat meer gas gegeven onder druk van zijn teamgenoot. Jeremy van Het Verschil daardoor weer wat kleiner geworden met Tommy Sul Na 8,8 seconden. Maar de Brit zal ook wel met een beetje ingebouwde reserve rondrijden. Inmiddels in de laatste ronde. Laatste iets meer dan een ronde. Want die ronde. De laatste ronde is hij inmiddels ingegaan. Het is inderdaad een schitterend circuit daar in Frankrijk. Sergeant jean een kilometer 130 boven Bordeaux. Circuit gebouwd rondom een heuvel eigenlijk... waar je de hele tijd op en af rijdt rond de heuvel. Daar slingert het circuit een beetje. De laatste ronde is inmiddels ingegaan voor Sul. Voor Herlings ook op de tweede plaats. Voor Van Horenbeek op de derde plaats Roelans. De teamgenoot dan weer van Tommy Sul zit daar weer vlak achter. Maar echt aanvallen, dat gebeurt niet bij dat drietal... bij Herlings, Van Horenbeek en Roelands. De verschillen zijn niet groot. Herlings ligt maar een achttiende van een seconde voor Jeremy van Horenbeek. Die ligt op zijn beurt weer zo'n zeven achttiende voor ten opzichte van Joël Roelands. Maar dat is eigenlijk de verschillen die we al minutenlang zien. En zo rijdt dat treintje als het ware continu achter elkaar over dat circuit. Maar die drie maken allemaal geen fouten. Seul heeft nou niet de vrije baan. Wat moet ze nu en dan toch wel behoorlijk opletten en behoorlijk sturen om de achterblijvers goed voorbij. Te gaan, maar kan in ieder geval zonder druk van achter kan hij hem voorbij gaan, bijna dus bij de finish. Deze Tommy zul op weg naar de winst in de tweede match. En wij gaan naar Lars Scheers volleybal tweede set slot. Ja, er was hoop, er was hoop, maar het is, wordt steeds kleiner, want het is matchpoint voor Brink en Rekkerman. Het Duitse koppel, daar komt de service. Die is uit. Dat heeft de lijnrechter goed gezien. En dus wordt het 20-20. Maar het is zeer niveau. De service gaat over Daan Spijkers, is degene van het Nederlandse koppel die mag gaan serveren. Er staat weer gelijk 20-20. Maar Boersma Spijkers nog niet uit de gevarenzone. We gaan we weer voor de finish. Sebastian Timmerman. Laatste bocht voor Tommy Sul op die groene motor. Start nummer 100. En nu vliegt hij dan over het start-finish gedeelte. Waar de man met de zwart-wit geblokte vlag staat. Sul wint de tweede march. Herlings wordt tweede genoeg om de Grand Prix van Frankrijk te winnen. Want de eerste plaats van de eerste march en de tweede van de tweede. Daarmee doet hij het beter dan Sul. met een derde en een eerste plaats. Het is voor Herlings een vierde Grand Prix zegen van het seizoen. De derde in deze tweede march wordt Jeremy van Horenbeek een vierde. Wordt zowel Roelands betekent dat Herlings ondanks die Grand Prix zegen wel weer ietsje inlevert ten opzichte van Tommy Sul. Verschil is 22 punten na 6 Grand Prix van dit seizoen. Lars scheert dan weer met al dan geen niet finish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 finales te spelen en winnen dus hun, hun zoveelste alweer. 22-20 in de tweede set. Hoerspaar en Spijkers op een verdienstelijke tweede plek. Maar Spijkers, ik zie het aan zijn gezicht, hij is het niet mee eens. gaan we weer tennissen in Parijs met Seppi, de Italiaan die het zo goed doet tegen Djokovic. Maar je moet drie sets wel een winnen om te verslaan, Mark. Oh, was was zo is het, Tom. En misschien moeten we wel constateren, zo heel langzaam aan de dat Seppi het goed deed. Want ja, het spel van de, van de Italiaan wordt toch wat minder. Hij heeft de derde set inmiddels verloren met 6-3. Uh, hij stond uh, 5-3 achter, serveerde toen om in de set te blijven om er 5-4 van te maken, maar er kwam opnieuw een breek in het voordeel van Novak Djokovic. Dat betekent dat de Servië de derde set heeft gewonnen. Hij staat natuurlijk nog wel 2 sets tellen. tegen 1 achter Novak Djokovic. Maar het spel van Seppi wordt allemaal wat minder. Er sluipen wat foutjes in het spel van uh, de Italiaan en wat misschien ook wel gaat tellen. Ja, hij heeft al wat sets gespeeld natuurlijk dit jaar op Roland Garros. Vijf sets tegen Kukushkin, vijf sets tegen Verdasco. Ja, en dat zit toch wel in de benen Denk ik bij de Italianen misschien dat dat hem in deze partij toch wel, uh, toch wel op gaat breken. Djokovic uh, is in de vierde set uh, begonnen met serveren en uh, heeft in die eerste game heel erg makkelijk binnengehaald. 1-0 e dus voor de Servier in de vierde set. Het is nog altijd 2-1 in sets in het voordeel van Andreas Seppi. I'm Staan slot heette dat geloof ik. Times like that van uh, Splendid. Uh, we gaan even naar Sebastian Timmerman. Staan slot is een beetje lastig bij uh, de motor Je rijdt even door. Herlings, hebben we overgehoord gehoord, er rijden meer Nederlanders in die klas. We hebben ook Glenn Koldenhoff inderdaad nog talentvolle jongen. Een beetje wisselvallig in zijn rijden. Wel vaste Grand Prix rijder. Eerste mars werd hij 22ste. Kwam hij niet in de punten. Nou, tweede mars heeft hij dat beter gedaan. Want hij wordt 15e. en de top 20 Pakt punten mee voor de stand voor, de WK voor het WK-klassement. Betekent dat Koldenhoff dus wel weer wat puntjes erbij pakt in die tweede mars? Herlings pakt er 22 in de tweede. Na de 25 de volle buit in de eerste march. Betekent dat hij met 27 punten aan de leiding gaat... ...na zes Grand Prix van de zestien. Dus het uh, circus is nog niet eens... ...op de helft van het seizoen. En uh, hij heeft een voorsprong van 22 punten... ...op Tommy Seul. Dus die zit hem nog wel... ...redelijk op de hielen. Aan de andere kant kun je... ...ook wel zeggen dat uh, Herlings wel een buffer heeft... ...en dat hij uh, zich een foutje kan... ...permitteren zoals hij dat een paar weken geleden... ...ook in uh, Brazilië deed. Dat was zijn minste Grand Prix tot nu toe. In uh, de, de modder al daar. Voor de rest heeft Herlings echt een uh, topseizoen... ...tot nu toe. Seul staat... Tweede dus met 22 punten achterstand. De Belg van Horenbeek derde met 39 punten achterstand. De mx MXT-klasse is klaar in Frankrijk. Zij kunnen zich gaan opmaken voor de Grand Prix van Portugal volgende week. Eens kijken of we dan weer een duel krijgen tussen Herlings en Seul. MX1-klasse waar Kairoli de eerste manch won. Die staan op dit moment al klaar vertrekken. over ongeveer een kwartier voor hun tweede manch. Sanne Keijzer, Marleen van Iersel. Zij hebben dus de Europese titel in het beachvolleybal voorover. Het nels duo was in de finale op het strand van Scheveningen... met 21-17 en 21-11 te sterk voor het Griekse tweetal. Lars Geerts in gesprek met de kersverse Europese kampioenen. Sanne Keijzer, Marleen van Iersel, allereerst van harte gefeliciteerd. Het ging ontzettend lekker, Sanne. Vertel eens, hoe, hoe begon het? Um, nou, we begonnen wel een beetje, een uh, heel klein beetje wisselvallig. Ja, je moet altijd een wedstrijd beginnen natuurlijk. En... Uh... Maar ja, uiteindelijk pakten we meteen aan het begin al uh, terug en uh, ja, gingen we er eigenlijk vrij vroeger overheen, waardoor we het verschil maakten. En uh, ja, ik denk dat we daarna alleen maar beter zijn gespelen tot het einde toe. Ja, Marleen, ik zag van jouw kant heel veel service druk. Was dat ook de tactiek waarmee je het veld in bent gegaan? Um, nou, dat is altijd de eerste tactiek waarmee we het veld in gaan. Goed serveren. En uh, soms komt het eruit en soms niet, maar vandaag uh, ja, had ik er een goed gevoel over en, uh, en kwam het er ook uit.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 Elke, elke wedstrijd die je zo kan winnen met, met deze druk in een stadion en uh, tegen goede teams, dat is voor ons gewoon heel belangrijk. En nu uh, ja klein feestje, een klein glaasje champagne en dan weer door, hè? Ja, klopt. We gaan volgende week alweer door naar Moskou, maar één glaasje champagne kan wel, hoor. twee. <laughs> oude hit in 1990, alweer van de London Beat... met die uh, onweerspreekbare titel I've Been Thinking About You. Mark Brasser, uh, Djokovic, Azarenka eruit bij de vrouw... wordt Djokovic in de problemen of herstelt hij zich? Hij stelt zich, uh, Tom, en, en, en dat doet hij heel goed. Een beetje in het zadel geholpen door uh, Andreas Seppi... die toch wel uh, overduidelijk minder gaat spelen, uh, fouten maakt. Zo steady als hij was, de eerste 2,5 ja, set. Ja, zo wankel is het nu af en toe bij de, bij de Italiaan. Die voorend van hem, uh, waar hij zo heel veel punten mee uh, binnenhaalde... in het begin van de partij, ja, ja, maar... daar maakt hij nu toch heel veel fouten mee. ja en Het was eigenlijk wachten zeg maar, op dit moment. Op het moment dat Djokovic, want die voelt dat natuurlijk... dat zijn tegenstander wat minder wordt, het moment dat uh, Djokovic... Het gaspedaal, het gaspedaal vol intrapt. Djokovic begon deze set, deze vierde set met z'n kwam op een 1-0 voorsprong. Daarna brak hij Seppi meteen. Het werd 2-0. En vervolgens een love lovegamer overheen van, van Novak Djokovic. Een 3-0 voorsprong. Dus voor de Serviër die hard op weg is om deze vierde set binnen te halen. Om er een vijfde set van te maken. Ja, en dan ziet het er nou toch naar uit. Het is misschien, nou ja, niet vroeg. Maar een beetje vooruitlopen op de dingen die gaan gebeuren. Ja, dat Seppi toch wat last heeft van die, van die vijf setters Van de vermoeidheid. Hij heeft al heel wat games. Deel in de ik zei het al eerder... en dat lijkt hem nu toch in deze partijen op te breken. Djokovic, ja, die ruikt bloed. Die voelt dat hij deze wedstrijd uh, langzaam aan uh, kantelt in zijn voordeel. Hij leidt dus in de vierde set met 3-0. Staat nog wel 2 1-in sets achter. Maar hij is hard op weg om er uh, twee 2 2-in sets van te maken. Op weg dus naar een vijfde set. En uh, Mark, heb je ook enigszins op uh, Gauvin... die tegen zijn uh, posterheld Federer staat in <laughs> Poster Posterheld, <laughs> mooi woord, Tom. Ja, ja Gauvin doet het heel erg goed. Die, die staat gewoon heel brutaal met 5-4 voor. Het gaat daar nog wel op service... Maar... Maar ik zit inderdaad ja die twee wedstrijden... Ik kijk natuurlijk naar Djokovic, maar heel af en toe zie ik inderdaad Federer-Govain ook. En ik moet zeggen, geen, geen sporen. Hij zal ongetwijfeld nerveus zijn, maar daar is weinig van te merken. Hij speelt goed, heeft veel in huis. Die jongen kan vrijuit spelen natuurlijk. En Federer, we hebben het eerder dit toernooi gezien. Hij heeft al twee setjes verloren. is dus Niet helemaal nog de Federer die we, die we kennen. In ieder geval, de kenners hadden hem wat beter verwacht. Federer die komt nu wel terug tot 5-5. Maar het is, een, het is een mooie partij. Het is een, een, een spannende partij. En het is Goed om te zien dat die jonge Belgen echt uh, ja, tot nu toe nog mee kan met Vederen. Nou, dat klinkt allemaal mooi. Wij blijven het daar volgen. En jij volgt het voor ons daar dus Djokovic enigszins in het herstel tegen Seppi en Vederen op service met die 21-jarige verrassende Belg confin. Krijgt van mij nog een wielerberichtje. Wout Poels is als tweede geëindigd in het eindklassement van de ronde van Luxemburg. De renner van vakans Soleil DCM moest alleen Jacob Vogelsang de Deen voor zich uh, dulde van Radiocheck. Frank Schlek maakt het erepodium compleet in eigen land. Slechte. de basis voor zijn tweede zek overigens door de koninginrit van gisteren te winnen. De etappe van vandaag, die uiteindelijk werd gewonnen door de Belg, Jurgen Groenlands kwam die plek niet meer in gevaar. Het weer was overigens heel slecht, daarbij die slotetappe in Luxemburg een aantal renners met oog op het rest van het seizoen stapten lekker af. Dus uiteindelijk kwamen er maar 50 in de einduitslag en Matthias Raad, en dan hebben de kenners weten dat we het over Totilas hebben, want hij is er opnieuw niet ingeslagen met zijn wonderpaard Totilas, een titel bij de Duitse dressuurkampioenschap in de wacht te slepen in uh, bava -won om Amazone Helen Langhanenberg ook de kuur met haar Hengst Demeneel... nadat ze gisteren al de Grand Prix Special gewonnen had. Ook toen de Totilas in het verleden bijzonder succesvol... met Edward Gal als tweede. De Duitse kampioenschappen Dressuur staan in het teken... van de selecties voor de Olympische Spelen. Volgende week zijn overigens de Nederlandse kampioenschappen Dressuur... en die vinden plaats in Hoofddorp. Daarmee komen we aan het slot van het tweede uur van Langs de Lijn. Maar we zijn er gewoon ook vandaag, zoals elke zondag, tot zes uur. Dus blijf naar uw toestel